Niels Meltzer, de Zwitserse VN-rapporteur op het gebied van marteling... gaat eerder stoppen met zijn werk... omdat hij voor het Internationale Rode Kruis gaat werken. De twee banen combineren lukt niet. Meltzer noemde het optreden van de ME tijdens een coronaprotest in Den Haag... een van de meest afschuwelijke beelden van politiegeweld... die hij had gezien sinds, het, sinds de fatale arrestatie van George Floyd. Dit weekend laat de NS weer minder treinen rijden vanwege personeelsproblemen. Er zijn veel coronabesmettingen en quarantaines. Op diverse trajecten rijden daarom minder intercities en sprinters. Vanaf maandag wordt de dienstregeling verder afgeschaald vanwege personeelstekort. Tot nu toe hebben 50 mensen zich bij het Isala ziekenhuis in Zwolle gebeld na een oproep. Het ziekenhuis wil graag weten of er meer kinderen zijn verwekt met het eigen zaad van gynaecoloog Jan Wildschut. Tot nu toe is van zeker 47 donorkinderen bekend dat ze met zijn sperma zijn verwekt. Dat gebeurde tussen 1981 en 1993. Het weer in het noordenlokaal nog een bui, op andere plekken tot de avond zo goed als droog. Verder geregeld zon en het waait stevig bij een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... Staat tussen Maarsen en Nieuwegein een file van 7 kilometer. En de vertraging is daar 10 minuten. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En op de N230 Maarsen Utrecht voor de aansluiting met de A27... heb je ook nog 10 minuten op Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 That you lie under the moonlight on the rooftop in the night, I'm in the night, and now it seems like I got it all. But I'm just somewhat lost in the York, even though it's a quarter to four. I will more, I will more.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 Mm -hmm. real, real bad girl that yes, showed confidence but ik laat geen sporen achter no evidence geen 50 cent maar zo so fuck my money man. geen 50 cent maar zo so fuck my money men bad girl that yes, showed confidence but ik laat geen sporen achter no evidence geen 50 cent maar zo so fuck my money man. Geen 50 cent, want ze fuck met echte bulls. Ik kan prikken als ik wil, Astrazeneca. Ik met Monika, anders word Satifa. Jessica Jessie Kief, mommy Swa, mami komt voor Akerai. Maca Philly, wordt zonder koning. Zeventig op die body, doe pak M&M. 50 cent, twee pakken M&M's voor 50, 50 cent. Real, real bad girl, jij zei show confidence, maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zelf pak me many men. Geen 50 cent, maar zelf pak me many men. Real, real bad girl, jij zei show confidence, maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zelf pak me many men. Geen 50 cent, maar zelf pak me many men. Right.